Dat had volgens hem al jaren geleden moeten gebeuren. President Assad van Syrië zegt dat Israël zijn land probeert te destabiliseren. Als voorbeeld noemt hij de Israëlische luchtaanval bij Damascus afgelopen woensdag. Volgens Assad is Syrië volledig in staat de confrontatie aan te gaan... met de huidige agressie en bedreigingen. Het was de eerste keer dat Assad reageerde op de aanval van Israël. De vijf permanente leden van de VN-veiligheidsraad in Duitsland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 Smiddags opklaringen en droger. Dit was het nos journaal. En dit is de ANWB verkeersinformatie met files op de ring Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad. Er staat 3 kilometer voor Knoopend Koenplein, op de A13 richting Rotterdam, tussen knooppunt Prins-Klausplein en Delft Noord 4 kilometer, en op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, daar staat tussen knooppunt de Brechtseplein en Rotterdam Centrum 3 kilometer.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 Bijna 5 over drie. Waar, oh waar beginnen we? Is er wat gebeurd in het nieuws? We gaan naar Twente-Utrecht, Ronald van der Geer. 1-0 voor FC Utrecht. En wat leuk, de nieuwe man, Jens Toornstra, maakt de goal. Lange bal van achteruit in het schatstofgebied van Twente door Moelenga richting de goal gekopt. Half verwerkt door Michailov. En dan valt de bal voor de voeten van Toornstra, die hard afrondt. 1-0 voor Utrecht in Enschede. En wat is er in de tussentijd gebeurd bij VVV tegen Ajax en die houtkamp? Ook een doelpunt. En voor... Ajax. Het was een prachtig balletje van Eriksen op Siem de Jong. Ajax werd sterker en sterker. Siem de Jong even aan de aandacht ontsnapt van Russelaer. En uh, van uh, Seip kwam tussen deze twee mannen door. En schoot de bal onberispelijk, zoals dat mooi heet, achter Mijnpa. En dus leidt Ajax in Venlo met 1-0 tegen VVV. In de Jupiler League bij Sparta tegen Cambuur is nog altijd niet gescoord na ruim een half uur 0-0. Incredible, ...incredible van Ulse uh, de Lange. Ja, eigenlijk is hij eerst een verrassing hè... ...Twente-Utrecht 0-1 Ronald? Nee, eigenlijk niet. Als je kijkt naar het uh, spel van Twente... ...dat wat uh, fantasieloos oogt... ...waar eigenlijk uh, ondanks veel balbezit weinig uitkomt... ...en uh, Utrecht... Loert dan op de mogelijkheden die er komen. Er is er al een geweest voor Moelenga. Uiteindelijk dus de goal voor Jens Toornstra. Slim gelopen weer door Moelenga, die zich met enige regelmaat aan de zijkant ophoudt. Waardoor hij weg is bij Douglas en weg is bij Benson. En te maken heeft met breukers. Hij ging de lucht in met breukers. Douglas sprong ook nog mee. Nou, in eerste instantie op die bal dus van, van achteruit. De linkerkant schrafts op het gebied. Komt hij. nog half ingrijpen. Ook niet echt overtuigend. En zo kreeg Toornstra die bal voor zijn voeten. Toornstra die, net als het hele Utrecht middenveld, eigenlijk fantastisch speelt. Steeds Twente afjaagt, waardoor de middenvelders nauwelijks in het spel voorkomen bij uh, FC Twente. Ja, dan wordt het heel snel zoeken. Lange bal richting uh, Boulikin. Maar die zit tot nu toe redelijk in de tas bij de verdedigers van de Horen en Wuitens. Uh, en zo komt Twente dus niet tot voetballen. Voeg daar nog eens aan toe dat Koutieres denkt dat hij in de belofte speelt. En alle tijd heeft. En dus ontzettend veel balverlies leidt. Nou ja, daarmee is het uh, armoedige spelen van Twente wel verklaard. En uh, Utrecht, ja, daar gaat natuurlijk... Natuurlijk met die goal ook weer een schep vertrouwen dat elftal in. En dat is weer een paar centimeter gegroeid. Ook nu weer balverlies van FC Utrecht op het middenveld. Gewoon omdat Tornstra veel attenter is dan zijn directe tegenstander. Utrecht komt er zelfs uit met Moulenga, met Van der Gun, met Azade en weer Van der Gun Die makkelijker is dan Brahma in het wenden En uiteindelijk van links naar binnen komt. Dan wat ongelukkig de bal wil spelen op Azade met een hakbal. Nou ja, daar trapt Twente dan niet in. En nu zijn er veel van Utrecht voor de bal en kan Twente misschien eens counteren, maar duurt het allemaal bij Tadic wel weer erg lang en gaat het uiteindelijk gewoon weer mis. Ja, het wordt nauwkeurigheid en Tadic, ik heb al eerder gezegd, het gaat hand in hand in uh, de competitie tot nu toe na de winterstop, ook in deze wedstrijd. Het duurt allemaal veel en veel te lang en Utrecht eigenlijk best terecht op een 1-0 voorsprong en leuk dat de goal gemaakt is door de nieuwkomer Jens Storsta. VVV Ajax en is dat Ajax eigenlijk terecht voor? Ja, ze werden wel wat sterker. Maar als je het over de hele eerste helft neemt. Uh, zou gelijk spel wat meer op zijn plaats zijn. Maar goed, Ajax staat met 1-0 voor. Het was overigens het, uh, een teken die 1-0 voor Ajax. Uh, voor een paar maloten in het Ajax-vak om met elkaar op de vuist te gaan. Dat is heel logisch. Not. Uh, maar dat, uh, daar is de rust uh, weer, weer gekeerd. En Ajax is in balbezit. Uh, VVV probeert het regelmatig. Heeft nog geen grote kansen gehad. Maar Novoor bijvoorbeeld probeert het uh, uh, regelmatig. Maar zit toch redelijk ook in de tas bij, uh, bij uh, aan uh, achterin. Nu is het Lukoki met de voorzet. Uh, oh, die wordt slecht verwerkt door uh, onder andere Seip. Maar Seip in tweede instantie omdat uh, Schöne de bal even kwijt was. Kan de bal over de zijlijn trappen. En uh, dan mag Ajax gaan gooien. Ajax had dus... Uh, met 1-0 voorstaat door het doelpunt van Siem de Jong. Zijn achtste dit seizoen. En Ajax moet natuurlijk winnen om in het spoor te blijven. In het directe spoor van PSV. Vorige week die 3-2 nederlaag werd dan wel goed gemaakt in de beker. Tegen hetzelfde Vitesse. Maar toch, balbezit weer voor Ajax in de middencirkel. Gaat de bal naar Paulsen. Via wereld gaat Paulsen in de dieptopzoek naar de Jong. Maar Sijp zit ertussen met het hoofd. En dan kan Van Haren er door. Maar die verspeelt de bal nogal knullig op het middenveld. En dat is uitkijken geblazen als de de bal, uh, bij uh, Fischer komt. Maar Fischer verslikt zich in de bal. En dan kan er gecounterd worden. 3 tegen 3. Als het snel gaat. Maar het gaat niet snel via Novoor. Uh, want hij wordt de bal van de voet afgetikt door Blind. En zo gaan we richting de rust. Nog twee minuten te gaan. En Ajax leidt in Venlo. Met 1-0 tegen VVV. En vlak voor de rustig even terug naar Enschede. FC Twente, FC Utrecht. Ronald van der Geer. Ah, nog wel 4,5 minuten. We zijn iets later begonnen. Utrecht dus uh, door die goal. Na iets meer dan een half uur van Jens Toornstraal op een 1-0 voorsprong. En Twente kan er eigenlijk helemaal niets tegenover zetten. Zo heel af en toe daalt er een streamend fluitconcert neer vanaf de tribunes op het elftal van Fred Rutte en dat is ook begrijpelijk. Want uh, ja, dit is geen kampioenskandidaat die uh, vandaag hier aan het werk ziet. Het is gewoon een beetje armoedig. Lange bal van Utrecht op het hoofd van Breukers. Aan de rechterkant van het veld. Nog op de twente helft. Wordt Boelinkin geklopt door Azade. En kan uh, Utrecht er misschien uitkomen? Ja, misschien als Van de Gun de bal kan binnenhouden, kan die uh, niet. Want de bal gaat over de zijlijn. Maar het geluk voor Utrecht is dan uh, aan de zijde van de ploeg uit de Domstad. Want Breukers raakt die bal voor het laatst. En dat betekent dat. ...dat Utrecht mag gaan ingooien aan de linkerkant van het veld... ...via Bulthuis. Even naar Toornstra... ...die dan makkelijk zo even wegdraait... ...van twee man. Ja, die Toornstra... ...die heeft ook vertrouwen gekregen... na zijn goal en zijn goede spel in die openingsfase... ...dus van deze wedstrijd. Nu wel balverlies... ...van Utrecht en kan Twente eruit. Met Tadic... ...Tadic Castanjos aan de linkerkant. Geniet daar wat vrijheid. Nou Castanjos, wat doe je... ...met die vrijheid? Helemaal niks. Want hij komt uiteindelijk van links naar binnen... ...en loopt zo in de val die van de Marel heet. En zo is er weer knullig balverlies van FC Twente en hoor maar weer het Fluitconcert dat er is vanaf de tribune. Iedereen gaat alvast iets uh, warms opzoeken. Na 42 minuten Utrecht op een 1-0 voorsprong in Enschede. Gaan we weer naar Venlo. Geen fluitconcert, Andy, hè, daar? Nee, nee, nee. Terecht. Het is uh, nog altijd 1-0 voor Ajax, want... Uh... Uh, Sim de Jong heeft die enige goal gescoord. We zitten in de laatste seconden van deze wedstrijd. Halve minuut nog. Komt geen extra tijd bij. Is ook niet nodig. Geen blessures geweest. Hele sportieve wedstrijd. Eén uh, gele kaart voor Jannik Wildschut. Dat was terecht. Die was te laat en tikte zijn tegenstander tegen de enkels. Wildschut overigens dramatisch spelend. Uh, eigenlijk al het hele seizoen. Vorig jaar toch een van de smaakmakers bij VVV. Maar dit jaar weinig uh, kunnen waarmaken. Ook niet in deze eerste helft. Met balbezit voor al de wereld. In de slotseconde gaat hij in de diepte op zoek naar Fischer. Die loopt zomaar langs alles in de... Weg. En het is dat hij de bal niet lekker raakt, want een paar twijfelde ook met het uitkomen. En Fischer, ja, moeilijke bal, werd uh, over zijn rug heen, zeg maar, gespeeld. Dan uh, moet je echt heel goed timen en zijn timing was net niet goed genoeg. Het is ook de laatste actie in de eerste helft, want Ajax gaat rusten tegen VVV in Venlo met een 1-0 voorsprong. Doelpuntmaker Sime de Jong. Daar dus rust bij Twente Utrecht, nog niet Ronald. Nee, nog een, een minuut of twee en dan denk ik niet dat er heel veel extra tijd zal worden bijgetrokken door Blom. Utrecht op 1-0, wel van Tornstra lange bal van Ruiter, doorgekopt door Van der Gun. Daar schout Moulenga nu aan de linkerkant van het veld wel achteraan, maar Douglas is er eerder bij. speelt de bal terug naar Michailov en krijgt hem even zo snel weer terug van zijn Bulgaarse doelman. Nou, op zijn 31e. ste langzaam loopt hij. Douglas speelt Breukers aan. Breukers nog altijd halverwege de eigen helft. Gaat maar weer eens voor de diepte kiezen richting Bulekin. Aanname, nee, doorkoppen. Nou ja, dan moet er wel iemand reageren. Goucherder staat te kijken en pas op het moment dat er wordt doorgekopt reageert die Twente. Moet nu toezien hoe Van de Gun weg is. Want de doorkopbal van Moulenga was een stuk effectiever. En Van de Gun slalend door de defensie krijgt een tikje van Bengtsson. En dat is een penalty voor FC Utrecht. Ja, en wat uh, gebeurt er verder met Bengtsson? Die krijgt de rode kaart. Die mag eraf. Ja, dan is het dus het opnemen van een scoringskans. Zo wordt dit gezien. En ik denk ook wel dat Van der Gun richting de goal had gekund. Op het moment dat Bengtson niet zijn been had uitgestoken. En zo gebeurt er dus heel veel. op slag van rust in Enschede. en krijgt Utrecht straks de gelegenheid om vanaf 11 meter op 2-0 te komen. En moet Twente nog 45 minuten. In elk geval met 10 man verder. Het is uh, in eerste instantie mispeerder bij FC Twente. Door koppen daar richting Gutierrez gaat mis. Dan snel... Bulthuis richting Mulenga. Dan Van der Gun. Die slalom door de defensie. Ja, die kan dan richting de goal van Migailov. Het uitgestoken been van Bengtson is er. En wordt Van der Gun geraakt. Ja, en had die... Bengtsson niet tegengekomen. Dan had hij richting de goal gekund en kunnen gaan schieten. Dat heet een scoringskans. Die wordt hem op deze manier ontnomen. Dus er is geen spel tussen te krijgen. Deze beslissing van Kevin Blom niet. De beslissing om een penalty te geven. En zeker niet om uh, de rode kaart, want die valt niet te betwisten. Wie oh wie staat er op 11 meter van Michailov. Het is Moulenga die de bal heeft uh, klaargelegd namens uh, FC Utrecht. Om vanaf uh, 11 meter te gaan vuren. Utrecht kreeg dit seizoen nog geen enkele penalty. En mag dus nu de eerste van het seizoen gaan benutten op slag van rust in Enschede. Moelenga staat bovenaan het lijstje. Michailov staat nu op de lijn. Daar is Moelenga En in de rechterhoek. Michailov ligt in de linker. En zo krijgt Twente een dreun van jewelste op slag van rust. Want Utrecht komt op 2-0. Moelenga maakt de goal. En uit een penalty. En nu moet Twente dus met 10 proberen om in elk geval drie doelpunten te maken. Om deze wedstrijd nog winnend af te sluiten. Je je ziet nu iedereen met het hoofd naar beneden bij het elftal van Steve McClaren. Boulekin staat al lang weer klaar om de aftrap te nemen. Maar de spelers van Utrecht vieren nog even het feestje uitgebreid met de Zambiaan. Die dus terugkeerde nadat hij in de kwartfinale van de Avriar Cup is uitgeschakeld met zijn land. Er razendsnel weer bij was. Nou, Niet in de kwartfinale, maar in de groepsfase. Hij dus razendsnel weer aangesloten bij het elftal van Jan Wouters. En gelijk ook beslissend, want vanaf elf meter schiet hij Utrecht op 2-0. Blom fluit voor de rust. Nou. Hoor eens. zo denkt men in Enschede over het elftal van Steve McLaren en Jan Wouters. Met een grote glimlach gaat hij aan de koffie en de thee en zal alleen maar complimenten uitdelen aan de mannen in het zwart. De mannen van FC Utrecht zijn keurig voor bij rust met 2-0. De reststanden dus even keurig, zei Ronald. Utrecht staat 2-0 voor bij Twente. En Twente dus met die 10. Bengt onder rode kaart. Ajax staat 1-0 voor bij VVV. Doelpuntenmakers Siem de Jong en EC Vitesse. Eerder deze middag al afgelopen 2-1. En een divisie lager. De hoog in de top van die eerste divisie. Sparta-Rotterdam, de Jupiler League heet altijd tegen Kambuur. Maar daar staat het nog altijd 0-0. Of both worlds, we want it slow and hard. We like to taste revenge, yeah, but we can't waste the shot. We want to see. 1978 was deze de eerste hit in Nederland was het van een Robert Palmer. Best of Boots In Nijmegen eindigde NEC tegen Vitesse vandaag in 2-1. Bij de rust het 1 0 door een goal van Amieu. Het werd 1-1 door Havenaar. En in de slotfase Boymans de nieuweling bij NEC Die er 2-1 van maakte. Fred Rutte is dus ziek bij Vitesse. Stanley Menzo nam zijn plek in als trainer op de bank. En dus ging het de afloop, vooral over de afgelopen week in Arnhem. Menzo in gesprek met Jan Rolfs is ook een gekke week voor jou geweest. Donderdag gewoon assistent van Fred Rutte. Dan na afloop de commotie rondom de uitspraken van Fred. Dan is hij ziek. Of hij nou ziek is of niet, dat weten we eigenlijk nog steeds niet. Althans wij niet. En dan ben je hoofdcoach voor vandaag. Hoe is dat gegaan? Nou, ik heb me gewoon voorbereid. Ik ben uh, al, uh, al eerder hoofdcoach geweest. Dus ik uh, weet uh, hoe het is. Het is een ander niveau. Um, uh, het is een korte tijd waarop je jezelf en het elftal moet voorbereiden. Er uh, is dus wat rumoer. Oké, okay, maar dat is inherent aan het voetbal. En, uh, we hebben ons gewoon geprobeerd zo goed mogelijk voor te bereiden op deze wedstrijd. Alleen het, is, uh, het gaat om het eindresultaat. En dat is uh, teleurstellend. Bouw jij Stanley van het rumoer. Er zijn die aspiraties om, om, om de titel te pakken. Je verliest hier weer drie punten. Het gaat eigenlijk niet zo goed. Ik zei net nou tegen Theo, het is weer Hollywood aan de Rijn. Hoe, hoe vervelend is dat voor jou? Ja, kijk. Ik, ik, uh, het, is, het is voetballen en... en, en uh... Een paar maanden geleden was het Ajax wat in minder doen was en, en wij een goede doen. En dan kreeg Ajax de wind van voren. Uh, dan was het de PSV uh, en nu zijn wij aan de beurt. En dat hoort gewoon bij de voetballerij. Als het niet goed gaat, dan uh, weet je dat je de wind van voren krijgt. En dan moet je mee omgaan en dan moet je tegenwapenen en zorgen dat je eruit komt. Er is natuurlijk wel wat meer aan de hand, want ja, Fred Rutte, is hij nou ziek of niet? Uh, na die uitspraken, directeur boos, wil niks zeggen. Wat is jouw mening? Dat er zijn altijd dingen zich afspelen waar ik niet, uh, niet van op de hoogte ben, misschien. Het enige wat ik weet is dat uh, ik zei, onze trainer, uh, gewoon ziek is. En... Heb je contact met hem gehad? Want vrijdag had je dat nog niet, hè? Uh, kijk, nee, zaterdag heb ik contact met hem gehad. Ja. En? Ja, we hebben contact gehad over, uh, over deze wedstrijd. Niet over ziek is of niet? Nou, als hij niet ziek was, had hij wel gezegd dat hij uh, dat zou zijn. Dus uh, hij was gewoon ziek. En uh, We hebben contact gehad over deze wedstrijd en meer eigenlijk niet. Twente-Utrecht, hij was de NEC-Vitesse-Rutte dus ziek. 2-1 voor NEC. Twente staat 2-0 achter in de rust tegen Utrecht. En het was toch al een bewogen week in Twente. Een van die opmerkelijkste verhalen was natuurlijk toch... die overgang van Leroy Fair van Twente naar Everton. Maandag werd eigenlijk gemeld dat Fair voor 10 miljoen euro... naar de Premier League zou gaan. Ging ook in het vliegtuig. Maar aanvullende eisen, of wat was het nou allemaal van Everton... in ieder geval de transfer ketste af. Twente-voorzitter Joop Munsterman blikt eens even terug op de bewogen dagen rond die mislukte transfer. Het begon uh, op een bepaald moment Everton, die, die, de club die bekend maakte... Uh, ...dat de transfer rond was. Ik moet zeggen, wij zijn altijd wat voorzichtiger. Je sluit de deal met de club, daarna moet hij gekeurd worden, een speler. Daarna uh, moet de speler ook tot overeenstemming komen met de club. Dan tekenen we en dan gaan we naar buiten. Nou, Everton had gekozen om dat niet te doen... Je uh, het al eerder bekendgemaakt voordat het helemaal rond was, dat bedoel je? Ja, er was, er was natuurlijk geen handtekening. En ik moet zeggen, wij zijn uh, in die loop van de week natuurlijk ook op zoek gegaan naar een andere speler. En ik moet zeggen, uh, gelukkig hebben we die niet afgesloten. Want toen het bord daarna substantieel lager werd... Uh, als dat was gebeurd, dan hadden we natuurlijk flink in de problemen gezeten. En dan hadden we zo'n bord wel moeten accepteren. Maar als je naar het eindbord, aan het eind van de rit was er natuurlijk wel echt iets aan de hand. Het was 2 miljoen. Eerst was het 10 miljoen, nu 2 miljoen. Een huur, eventueel meer, mits de knie van Vergoed was. Klopt dat verhaal? Nou, dat eventueel meer zelfs niet. Het was uh, aan het eind uh, 2 miljoen, huur. Uh, een half jaar, dan moest hij nog 17 wedstrijden voetballen... Uh, met een x, een x aantal minuten. Ik weet niet precies meer hoeveel dat was. En daarna zou men de optie lichten. Nou ja, dat uh, was voor ons onacceptabel. Het is natuurlijk allemaal op die maandagavond dat er uh, op de televisie allemaal verhalen naar buiten kwamen. Dat ver in aanraking komt met de officier van justitie, onacceptabel gedrag heeft. Zijn knie niet goed was, was bij Johan Derksen, bij RTL 7. Dat is natuurlijk ook in Liverpool bij Everton terechtgekomen. En heeft invloed gehad op het niet doorgaan van de transfer. Ja, dat weet ik niet. Hij is uh, namelijk gewoon goed gekeurd. Uh, en uh, ik heb ook niet de indruk dat dat het was. Ik heb meer de indruk dat het echt een financiële zaak was. En uh, ja, als, en als het echt een financiële zaak wordt... ja, dan, dan zoals dit. Dan is er geen houden meer aan. Dat, dat heeft niks, denk ik, met een knie te maken of verhalen. Want een club als Everton laat zich echt niet tegenhouden door verhalen. Blijft wel opmerkelijk dat dat soort verhalen op televisie komen... In dit geval van Johan Derksen, de, de, de journalist. Hoe komen die verhalen naar buiten? Daar ja, dat moet je toch eens wat over zeggen. Waar, waar komt dat vandaan? Want de enige die met die transfers bezig is, dat bent u. Ja, nee, dat, dat, je, je kan daar heel veel over zeggen. Maar w, w, het heeft allemaal zo weinig zin. Kijk, je hebt te maken tegenwoordig denk ik met journalisten die een, hele, die een club goed volgen. Je hebt allemaal Twente Watchers. Ja, en dan, dan, dan komen die verhalen. En je hebt die praatprogramma's. Ja, ik kan me wel voorstellen dat, dat daar allerlei uh, verhalen naar buiten komen. Maar wij weten hoe het zit. En wij weten dat die hele transfer niet is mislukt door verhalen. Misschien heeft u in uw euforie uh, maandagmiddag gezegd... nou ja, 10 miljoen is een geweldig bedrag. Dat is ook een succes voor u. Uh, zijn knieën niet helemaal in orde, officier van justitie. Dat heeft u misschien off the record bedoeld, maar komt dan toch naar buiten. Zou het zo niet gegaan kunnen zijn, Joop? Nee, zo kan het niet zijn gegaan. Ik denk, uh, als jij uh, weet dat de onderhandelingen lopen... ja, ik bedoel, wie gaat nou zeggen... Uh, wie gaat dit soort verhalen dan vertellen? Ik bedoel, dat is natuurlijk onzin. Heeft uh... u dan maar, eens een maar... interne onderzoek bijvoorbeeld bij Twente? Wie, wie zou dat dan wel kunnen zijn? Nee, maar even voor alle duidelijkheid. Uh, een interne onderzoek. Om te kijken wie dat dan wel heeft gedaan. Want dat lekken, dat is natuurlijk heel vervelend voor in dit geval de speler. En ook voor u. En voor wie dan ook. Waar komt dat vandaan? Dat is natuurlijk een beetje de vraag. Ah, nou, ik, ik, ik denk dat dat niet zo is. Ik denk dat het niet gelekt wordt bij een club. Um, en dat er altijd verhalen zullen zijn om, om, om een transfer. Maar uh, laat één ding duidelijk zijn. Uh, Leroy was uh, een aantal weken pas terug van zijn knieblessure En dat weet Everton ook. Iedereen weet dat. En... Um, dat zij dan met wat voorzichtigheid uh, in zo'n onderhandeling zullen gaan... dat kan ik me dan ook nog voorstellen. Maar dan zeg je, nou luister eens... Uh, uh, wij gaan terug naar 8,5 miljoen en ik wil nog 1,5 miljoen hebben... Uh, en op, op basis van 20 wedstrijden, maar dan kom je niet uit waar we nu uitkwamen. En dat, en dat, dat is gewoon ja, teleurstellend uh, uh, uh, voor Leroy, maar ook teleurstellend voor ons. En, en, en goden zij dank, hebben wij geen andere speler gekocht. Nee gesprek van twee heren, waarbij Joop en u Joop Munsterman was, de voorzitter van uh, FC Twente. En Joop en je was Joop Schreuder, onze eigen collega. Radio 1. Het NOS-journaal.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 En op steeds meer plaatsen in Nederland zullen spoorwerkers het werk neerleggen. Gisteravond begonnen ze met acties bij Amersfoort. Ze vrezen voor onveilige werkomstandigheden, omdat aannemers het werk aan het spoor voor weinig geld moeten uitvoeren. FNV-bondgenoten willen nog niet zeggen waar en wanneer de acties verder gaan. Dat waren de hoofdpunten. Gisteren bij PSV bleek maar weer eens hoe groot het verschil kan zijn... tussen de eerste en tweede helft. Ajax zal erop hopen tegen VVV en die houtkamp. Ja, nou ja ze staan natuurlijk 1-0 voor, dus dat is uh, eigenlijk al voldoende. Maar het is een uh, broze voorsprong... waarbij uh, VVV en Ajax niet hebben gewisseld in de rust. En Ajax in balbezit is via Paulsen. Paulsen loopt uh, er zo even doorheen over het middenveld. En speelt de bal dan naar Fischer maar te hard in. Maar de bal komt dan, wilde ik zeggen, bij uh, Denswil. Uh, maar... Uh, no Die uh, kwam uit buitenspelpositie dus terug, zo was het. We zijn dus begonnen aan de tweede helft. 1-0 voorsprong voor Ajax. maken Siem de Jong naar een mooie paas van de verder wat tegenvallende Eriksen. En Denswil, de vervanger van Zander, heeft de balbezit achterin voor Ajax. Kijken wat Ajax in de tweede helft uh, kan doen. De eerste helft was niet veel aan, daar was iedereen het over eens. Ajax speelde niet echt als een uh, kampioen. Maar eh, Ajax is altijd in de tweede deel van de competitie de laatste jaren wat beter. En misschien ook wel in de tweede helft. VVV moet je niet uitsluiten. Balbe zit voor maar een paar. Die uh, kijkt dus om zich heen. Wie loopt er vrij? Alleen Russelair, links van hem. En dus krijgt hij de bal in de voeten aangespeeld. Gaat kijken. Bal de diepte in. Nee, hij wordt opgejaagd door Sim Jong. Dan toch de bal de diepte in. Maar die wordt opgevangen door de goedspelende Deli Blind. Blind, de uh, kerstversen international. Uh, misschien wel in de basis spelend aanstaande woensdag tegen Italië. Doet het uh, ook goed in deze eerste helft. Heeft uh, weinig moeite met... Uh... Zijn tegenstander uh, Brian, Brian Linsen. En nu heeft Ajax weer heel even balbezit. Maar probeert uh, uh, VVV toch weer in de counterattack... omdat ze de bal hebben heroverd in de aanval te gaan. Dat lukt niet omdat er een overtreding wordt uh, begaan. En dan mag VVV een vrije trap gaan nemen. Halverwege de Ajax-helft aan de rechterkant van het veld. Daar staan uh, de eerder genoemde Brian Linsen en Barry Maguire bij de bal. Maar Maguire gaat die uh, bal nemen. Ik praat nog even met Linsen. Hoe gaan we het doen? De koppers zijn mee naar voren. Marcel heeft al een keertje of uh, drie gescoord in dit uh, seizoen. De centrale verdediger en kan heel aardig koppen. Nu moeten even Novoer en uh, Van Rijn bij Scheidster de Bossen komen. Moet eventjes uh, tegen beide gezegd van elkaar afblijven. En uh, voor, die begrijpt het niet helemaal. Dus doet Bossen het uh, op zijn Nigeriaans. En dan geven ze elkaar een hand. En kunnen we gaan beginnen aan de uh, uh, vrije trap waar Maguire klaar voor staat. Novoer kan ook aardig koppen. Maar het moet vooral van Seep komen. Daar komt de vrije trap van Maguire. Richting tweede paal. Goeie bal nog voor. Ojojoj. Die had er wel in gemogen hoor. Hij komt de bal net over het doel van Kenneth Vermeer. En wat mag hij heel vrij inkoppen? Daar mag de verdediging van Ajax zich dat aantrekken. Want hier was VVV Venlo heel dicht bij de gelijkmaker. Het is dat voor de bal een centimeter of twintig te hoog mikt. Maar anders was het gewoon 1-1 geweest in de koel. Nu staat Ajax nog altijd voor met 1-0. Na drie minuten spelen in de tweede helft. Gaan we naar Twente, Utrecht, Ronald van der Geer. Die mogen dromen van de gelijkmaker. Want. Die is dan twee goals achter. En 10 11 Ja, en uh, Utrecht nu in de aanval van de gun. En oh, Doornstra op de paal. En die bot zelf ook op de paal. Ja, die raakt geblesseerd, Jens Doornstra. Eerste actie naar rust is gelijk weer voor FC Utrecht. En dan kan het droomdebuut van uh, Jens Doornstra wel eens heel lelijk uitvallen. Want hij komt in aanraking met de paal. En dat hij er eerst zelf ook op schiet. Op die bal dus van Van de Gun. Goeie actie van uh, FC Twente. Weg aan de rechterkant. En dan uh, wordt de braafheid, dat is een van de invallers, makkelijk gedold. Wordt de bal bij de tweede paal gelegd. Ja, hij komt keihard op de paal terecht, Jens Toornstra. En nu vraag ik me echt af hoe het met uh, de nieuweling is. Die dus al een goal maakte, nu zijn tweede had kunnen maken. Maar die bal dus op de paal schiet en dan niet meer kan remmen. En op die paal botsen. Ja, kijkt kijk nu nog even naar de herhaling. Maar hij krijgt de, de paal in zijn buik, zijn borst. Dat zou wel eens een kneus ripje kunnen opleveren. Nou, hij staat weer, Toornstra. Dat is op zich een wonder. Nou, maar even kijken naar FC Twente. Wat dat uh, heeft ingegrepen, althans McLaren heeft ingegrepen. Heeft uiteraard zijn verdediging op orde gebracht. Heeft braafheid binnen de lijnen gehaald voor uh, Boelikin, Spits eruit, verdediger erin. En heeft uh, verder Coutierdes, die werkelijk een wanvertoning op de mat heeft gelegd, eraf gehaald. En voor hem speelt nu in de tweede helft Willem Jansen. En ja, dromen van een gelijkmaker. Als het zo gaat, zoals het nu dus begint in de tweede helft, dan zal het bij dromen blijven. Maar moeilijk wordt het wel voor het helftal van McLaren dat maar niet tot score komt in de competitie na de winterstop. Maar er inmiddels wel twee tegen heeft. En dus Utrecht met een 2-0 voorsprong. Kijk, Douglas vindt aan de rechterkant Breukers. Breukers gaat nu met een voorzet komen. Hele slechte. Wordt door Azaren tegengehouden, maar met de hand. Nou, dat zou voor FC Twente wel eens een uitgelezen mogelijkheid kunnen zijn... om nu via een vrije trap, meter of twee, drie weg bij de punt van het strafschopgebied, om uh, die bal het strafschopgebied in te slingeren. En is de buurt in de buurt te komen van uh, Robin Ruiter. Het foutconcept gaat richting Blom, omdat hij Azare geen gele kaart geeft voor uh, deze hensbal. Natuurlijk heeft Blom het gedaan, omdat hij rood heeft gegeven aan Bengtson. Overigens volledig terecht. En de penalty natuurlijk aan FC Utrecht. Op slag van rust die door Moelenga werd benut. Nou, de vrije trap komt. Logischerwijs van Tadic komt bij de tweede paal. Ruiter moet zich strekken om die bal over de lat te tikken. Maar dat doet de keeper van FC Utrecht prima. Nou, Tweede gaat het in elk geval proberen. Dat valt te prijzen. Drie minuten naar rust. Maar Utrecht comfortabel op een 2-0 voorsprong. en toen Schradinova en tegenwoordig Janne Schraa haar nieuwe single place to run from. Nou, dat we dat allemaal weer weten. We gaan <tie> eens naar Twente-Utrecht, <tie> Roland van... Ja, het is toch mooi dat je dat weet. Het is ja, ja. zo'n middag niet compleet, nee, natuurlijk. Ik, uh, Twente... ik hoorde plaat, ik denk ik wil die info wel eens ja, horen. Ja, nou die, die op mijn wenken bedient werkelijk. Je bent helemaal bij. Praat <tie> ons bij over Twente-Utrecht. Is Utrecht. dat buitenspel of niet? Ik <tie> zit <tie> er altijd voor su Utrecht in die wedstrijd tegen FC Twente in Enschede. Stad na 51 minuten. Ik moet wel zeggen dat die team van Twente wat meer mannelijkheid tonen dan dat ze dat in de eerste 45 minuten hebben gedaan. Ze vechten nu niet meer als jongens, maar als echte mannen. En nu terecht toch een paar keer in de verdrukking. Want drie keer al heeft Robin Ruiter reddend moeten optreden. Onder meer uit een corner van Tadic. Een kopbal van dichtbij van Leroy Ver. Die tot corner moest worden verwerkt. Weer door Robin Ruiter. Die net uh, moest toekijken hoe er een voorzet van Tadic werd aangeraakt. Die ook richting de bovenhoek dreigde te zeilen. Maar uiteindelijk net naast de goal. En zo is uh, Twente dus wel een paar keer in de buurt geweest van uh, Robin Ruiter. Utrecht één keer via Tornstra in de buurt van Michailov. Nou ja, het verhaal van de paal. Waar de bal op kwam en Tornstra zelf. Met Tornstra gaat het overigens prima. Nu uh, Twente met een voorzet van Breukers vanaf de rechterkant. Makkelijk weggekopt door Wuitens, Van der Gun en uh, Azares Spelen elkaar de bal toe, Kali. Wordt vroeg druk gezet nu door FC Twente. Dan probeert Utrecht zich daar onderuit te voetballen. Dat lukt in de eerste helft prima. Maar nu gaat het eigenlijk toch wat minder zorgvuldig en gaat het mis bij Bulthuis. Twente mag ingooien, want via Bulthuis is de bal over de zijlijn gegaan. Tadić heeft de bal dan te pakken, maakt een overtreding op Kali. En dan heeft Utrecht even rust, kan het even op adem komen na 52 minuten. En kan Van der Hoorn vlak voor zijn eigen strafschopgebied in de as van het veld de vrije trap nemen. Doet dat naar Kali. Die uh, dus kort voor zijn verdediging speelt. Want dat doet Utrecht wel goed als het balbezit heeft. Dan zakt Kali eigenlijk uh, tussen de centrale verdedigers in. Die dan uh, van de Horen en Wuitens naar links en rechts gaan. En gaan de backs heel diep staan. En zo komt uh, Utrecht steeds onder de druk van FC Twente uit. Nu een bal ja, ergens in de as van het veld richting Moulenga. Braafheid uh, heeft hem te pakken. Braafheid blijft rustig. Speelt de bal naar Willem Jansen. Die blijft wat minder rustig. Rond de middenlijn uh, wordt Brana niet bereikt. En neemt Utrecht weer over via Duplan. Zoekt de rechterkant op. Nog altijd Duplan. Dat is een mannetje te veel. Robert Schilder. En dan heeft Twente de bal via Braafheid en Schilder weer te pakken. Nog vlakbij het eigen strafschopgebied En is het nu zaak voor Utrecht om Twente vast te zetten. Dat mislukt, maar Twente. Zorgt ervoor dat Utrecht heel snel het balbezit weer terug heeft. Nu Castanjos wil aannemen. Doet dat met buitenkant voet. de bal springt weg van zijn voet. Ongelukkig toch, die Castanjos, zoals hij acteert in het elftal van FC Twente. Moest net ook beginnen aan de linkerkant. Dat is sowieso zijn positie niet. Nu speelt hij als enige spits voorin. Staat hij eigenlijk een beetje op een eiland. En hoopt hij maar op ondersteuning van Tadic en Fer. Nu loopt hij van het kastje naar de muur. Van de Hoorden en Wuitend spelen elkaar de bal toe. Castanjos loopt daar wat tussen. En uiteindelijk wordt de Bulthuis dan bereikt. Het is te gaan regenen in Enschede naar 4 en 50 minuten als Bulthuis een versnelling inzet. Van de Gun vindt in het strafstopgebied. Van de Gun niet vindt, want de bal gaat aan hem voorbij. Het blijft 2-0 voor Utrecht na 54 minuten. VVV Ajax 0-1. Het blijft dun wat Ajax betreft. En die uitkamp? Heel dunnetjes en nu een klein probleempje voor Lasse Schöne. Die verdraaide zijn knie. Terwijl VVV in de aanval probeert te gaan. En Vermeer uit zijn doel moet komen om de bal over de zijlijn te tikken. Gelukkig voor Ajax kan Schöne weer terugkomen in het veld. 1-0 de voorsprong voor Ajax. En ook hier begint het te regenen. Dit is het enige stadion zo'n beetje waar je als commentator in de regen zit als het begint te regenen. Dus echt feest. Bal in het strafschopgebied van Ajax wordt nu door Van Haren opgevangen. Speelt de bal helemaal terug naar Seip. Seip zoekt een opening. Waar lopen mensen vrij? Ja, voorin zou je zeggen. Daar gaat de bal ook naartoe. Maar Denswil zit ertussen. Wordt de bal opgevangen door... Uh, uh, wie was dat? Uh, dat was uh, Linsen. Maar nog altijd balbezit voor VVV. Van Haren speelt de bal naar Maguire. Maguire moet de bal naar buiten spelen. Naar Wildschut doet dat ook. Wildschut nu. Kijk of hij nu wel een fatsoenlijke actie in huis heeft. Hij trekt naar binnen, geeft de bal terug op Van Haren. Van Haren naar de rechterkant, naar Linzen. En zo is er een uh, omsingeling van het doel van Ajax. Gaat hem al voor het doel komen. Goede bal. En daar lopen twee Ajax in elkaar in de weg. En dit voor al de wereld en vermeer. Maar vermeer in tweede instantie kan op de bal duiken voordat iemand van VVV gevaarlijk kan worden. Ik zie Otso uh, klaarstaan om zo dadelijk, uh, tenminste nog niet, maar hij is heel erg aan het Warm lopen de Japanner om in te gaan vallen bij VVV. Ajax even in de problemen, want nu gaat het bal weer over de zijlijn. En ik zie Ton Lokhoff beneden naar Otsu zeggen... Uh, kom maar naar me toe, dan kunnen we er zo dadelijk een uh, wisseltje van maken. Dan gaat uh, de Japanner erin komen als ik het Ronald van de Geer. Tadic brengt Twente terug in de wedstrijd. Althans, wat betreft de score. Er gaat een mispeer van Van der Maro aan vooraf. Hij geeft Tadic de gelegenheid om op te stomen. Die bal is vanaf de rechterkant... Vanaf de eigen helft. Ik denk dat het in eerste instantie Breukers is. Dan wordt er snel gehandeld op het middenveld. En uiteindelijk paast Brama de bal naar uh, ja, de linkerkant van FC Twente. En daar uh, de kaatsjes van Castanjos. En dan zit Van der Marel mis. En kan uh, Tadic door die mispeer van uh, Van der Marel richting Ruiter. En wipt de bal over Utrecht doelman heen. En zo meldt uh, Utrecht zich dus terug in deze wedstrijd. En dat was toch niet de verwachting. 10 man uit Enschede op één. 11 Uit Utrecht, nog wel altijd op 2. Maar uh, nou, daar is Flint weer. Wat nu verspeelt uh, Azaren de bal aan Willem Jansen. Jansen met een voorzet vanaf de rechterkant. In het strafhofgebied komt daar ver. Nee, daar is Ruiter. Nou, dit wordt nog een echte wedstrijd. Had ik niet verwacht. Maar 2-1 is het voor Utrecht. walk along, make please don't go. We gaan naar Finlow in die houtkamp. Jan Lokhoff maakt zich heel boos op scheidsrechter Bossen, want hij wilde wisselen en dat gebeurde niet. En in de aanval die doorgaat, gaat Ajax ook richting het doel. En Victor Fischer scoort een prachtige goal. De 2-0 voor Ajax. En nu kan dan wel die wissel doorgaan. Radustaflević eruit en de eerder genoemde Otsu erin. Maar ik denk dat het allemaal te laat is voor VVV Venlo. Mooie paas van Sim de Jong, welkom terecht. Bij Schöne, die legt hem klaar voor Victor Fischer. En die passeert op een prachtige manier, Nicky Maenpa, de keeper van VVV Venlo. En nog altijd staat uh, Ton Lokhoff na te mokken over die wissel die niet doorging. Hij stond erop te wachten en het gebeurde niet. En dan had het misschien heel anders gelopen. Maar hadden en uh, zou is heel wat anders dan de stand die nu op het scorebord staat. VVV staat 2-0 achter tegen Ajax. Twente leeft weer tegen FC Utrecht. Rodol van der Geer. Okay, je zou bijna denken dat ze met uh, 10 beter doen dan uh, met 11. Nou, het zal ook iets met de omstandigheden te maken hebben. Twente leeft weer omdat het van een 2-0 achterstand en ook van de 2-1 heeft uh, gemaakt. Via Tadic met die uh, aardige combinatie op het middenveld. En uiteindelijk dus het mistasten van uh, Van Marol, waardoor uh, Tadic eigenlijk vrij spel had. En zojuist had het 2-2 kunnen zijn. Omdat Twente gewoon wat agressiever is dan Utrecht in deze fase. Bal veroverd. Schilder uiteindelijk lanceert. Die komt dan van links naar binnen. En schiet wel goed in de hoek. Maar Robin Ruiter heeft natuurlijk in het eerste half jaar wel bewezen... een prima eredivisie doelman te zijn. En houdt zijn ploeg eigenlijk op de been. En dat zijn toch dingen die je niet had verwacht. Utrecht was herenmeester. Had helemaal geen last van FC Twente. Maar nu het met 10 speelt en als echte mannen acteert... dan maakt Twente het Utrecht wel een stuk lastiger. Utrecht had natuurlijk nog de grote kans. Kreeg ...om eigenlijk die wedstrijd voortijdig te beslissen met de Toornstraat direct vanaf de aftrap. Nu Brama namens Twente. Balletje diep op Tadits. Nou, moet er ingegrepen worden door Van der Horen. Die doet dat wel, krijgt een tikje in de lucht van Tadits. Van der Hoorn blijft ook liggen. Maar Blom heeft er niet gefloten. Utrecht heeft het balbezit. Bulthuis kijkt even naar Van der Hoorn en besluit dan maar die bal de tribune in te schieten. Om een eventuele blessurebehandeling mogelijk te maken. Overigens is Twente er nog een keer dichtbij geweest bij een vrijtrap. trap. Van werd ver werd gevonden. In het strafschopgebied, maar schoot de bal naast. Zo zijn de mogelijkheden in deze fase nog echt voor de tien tukkers. En die uh, elf van Utrecht in de counter net een keer toontzaal weggestuurd. Maar die bal was te hard en Michailov kon uh, ingrijpen. Het is dus nog uh, spannend bij uh, FC Twente Utrecht na 61 minuten en een 2-1 voorsprong voor Utrecht. Nou, weer naar VVV Ajax. Uh, precies een week geleden stond eigenlijk met tweede voorrond deze tijd en niet in de wedstrijd. Ja, ja. ja. ja nee, dat klopt. Ah, ja. Maar... Ik denk dat Vit ja, Vitesse is toch een iets andere ploeg dan, uh, uh, dan VVV Venlo. Alhoewel, uh, als uh, VVV snel een doelpuntje maakt, dan kan dit best een, uh, weer een interessante wedstrijd worden. Nu lijkt hij een beetje gespeeld, maar lijkt... Uh, je weet het maar nooit. Nu gaat de bal weer naar voren voor VVV. Maar wordt opgevangen door Palsen. Is het Schöne die de bal heeft gekregen? Speelt hem even terug op Alderwereld. Halverwege de helft van Ajax gaat de bal naar voren weer naar Schöne. Schöne kan de bal niet binnenhouden. Het is wel erg slordig hoor wat Ajax laat zien in deze wedstrijd. Heel vaak balletje net niet binnenhouden. Paas die niet lukt over een meter of vijf. En Ajax is duidelijk niet echt in grootse vorm. Alhoewel je afgelopen donderdag anders zou denken. Na die 4-0 overwinning tegen Vitesse bal bezit voor Alderwereld. Al de wereld draait en speelt Schöne aan. Schöne uh, loopt nu op de helft van VVV. Speelt Lukoki aan aan de rechterkant. Lukoki uh, wil Schöne, die doorgelopen was aanspelen. Maar stuit op Fleuren, die de bal over de zijlijn speelt. Het is even een, uh, een rustige uh, uh, situatie in, het, uh, in deze wedstrijd tussen VVV en Ajax. Na 64,5 minuut spelen met Ajax in balbezit met Schöne. Die uh, de bal even terug speelt op Van Rijn. Van Rijn weer helemaal terug naar Denswil. En Denswil kan uh, wat meters maken uh, op het uh, echte ongebruik ongelooflijke knollenveld. Maar dat terzijde gaat de bal naar Eriksen. Eriksen naar Aldewereld. wereld. Het is nu even rondspelen door Ajax en VVV is even aan het stoom afblazen. Zo lijkt het even wachten op de grote storm die moet gaan plaatsvinden. Maar dan moet dat wel snel gaan gebeuren. Bal de diepte in naar Lukoki. Raakt hem kwijt. Maguire als het nu snel gaat. Nee, het gaat niet snel. Want Lukoki zit ertussen. Kon VVV gevaarlijk worden. Nu heeft Palsen de bal overgenomen. Palsen naar maar Fischer, de maker van het tweede doelpunt, wacht te lang, raakt de bal kwijt. En zo is het heel slordig aan beide kanten, want ook Maguire raakt de bal kwijt. Is het Eriksen die hem heeft, zich probeert vrij te spelen en heel rustig wacht op medespelers. 2-0. Ajax leidt tegen VVV. De team van FC Twente gaan stormen, Ronald. Ja, ze knokken voor elke meter. Utrecht staat met 2-1 voor. Na 63 minuten bij Utrecht overigens Moelenga eruit. Het lijkt erop dat hij of vermoeid was of een blessure had. Hij is vervangen door Leon de Kogel en zojuist. Ging iedereen weer even op het puntje van de stoel zitten. Toen een overtreding werd gemaakt op Leroy Verder van de horen En die bal eigenlijk recht voor de goal van Ruiter lag. Weliswaar een meter of 25 van de goal. Maar Twente mocht vanaf daar wel een vrije trap nemen. Een beetje armoedig genomen door uh, Tadic. Zomaar in de muur. En dus gevaar weg. Maar uh, nou, bewondering voor FC Twente hoe het zich terugknopt in deze wedstrijd. En nu weer een vrije trap krijgt. Omdat er een overtreding weer op ver wordt gemaakt. Nu is uh, Duplant de dader. En Duplant krijgt een gele kaart van uh, scheidsrechter Blom. Die heel lang wat dat betreft bij dit soort overtredingen de kaart op zak heeft gehouden. Maar nu Duplan toch echt op de bond slingert. En dus weer een uh, vrije trap voor FC Twente. Ja, hij gaat wel hoor, die uh, Leroy Ver. Gooit heel veel energie in de tweede helft in elk geval in deze wedstrijd. Misschien is de drukte wel wat af. Is het gewoon knokken voor elke meter. En uh, is dat het zijn uh, voor Twente om in elk geval tot dit voetbal te komen. Gewoon knokken als echte mannen. Tadic met een bal uh, het zas op in. Ver niet bereikt. Van de Madel zit ertussen. Kali met een slordige bal. Ja. De onnauwkeurigheid waar je Twente op kon betrappen in de eerste helft... maakt zich nu toch ook meester van, van FC Utrecht. Want Kali, geheel vrijstaand, buitenkant voet, niet te nonchalant worden... schept die bal zomaar over de zijlijn. Schilder levert overigens nu ook in uit een ingooi bij Duplan. Heeft Utrecht de bal dan weer? Ja, via Duplan. Maar... In de voeten gekopt van Willem Jansen. Brahma. Brahma draait weg rond de middellijn. Wordt onder druk gezet. Braafheid ziet de opening bij Ver. Nou, dit wordt uh, keurig uitgevoetbald totdat Willem Jansen Castanjos probeert te bereiken. Want daar zit Kali tussen. Direct het schakelen van Utrecht in de aanvallende modus richting Van der Gun. Maar die deur wordt dicht gedaan door Braafheid. En met hulp van uh, Michailov komt hij daaruit. Waren het niet dat Michailov die bal terugspeelt. Braafheid die bal aanneemt en hem tegen zijn arm krijgt. En direct gaat uh, de vlag omhoog voor uh, het maken van Hens. Bom gaat daar nu Naartoe en gaat Braafheid een gele kaart geven. Nee, die geeft hij niet. Daar leek het even wel op, maar hij geeft hem wel een vrije trap. Geen kaart voor Braafheid, maar dit is wel gewoon Hens. Dus wat dat betreft heeft Blom gelijk dat die FC-Utrecht, de hoogte van het strafselgebied van FC Twente, een vrije trap geeft. Die bal kwam van migailov Braafheid had wat moeite met de aanname en via de voet kwam hij op de arm. Vrije trap dus voor FC Utrecht, dat met 2-1 voor staat na 65 minuten. We gaan weer naar Andy Houtkamp bij VVV. Ajax en VVV Durf toch, hè, Andy? Ja hoor, McGuire heeft de bal. Kan schieten. Nee, hij wacht weer te lang. Ronald! Ja, Torstra neemt uh, de vrije trap die dus ontstond naar die hensbal van uh, Braafheid. En schept die bal vanaf de rechterkant het strafschopgebied in. En daar staat Bulthuis de linksachter. En die kopt die bal achter Michailov. En zo kun je dus als Twente zijn de knokken tot je een rond zweegt. Maar als je Utrecht dit soort gelegenheden geeft. Ja dan kun je inderdaad blijven knokken. Want Utrecht is nog nauwelijks in de buurt van Michailov geweest. Maar het is Bulthuis toch omringd door een aantal spelers van FC Twente. Die het hoofd tegen de bal krijgt op die paas van Toornstra. En zo is de marge weer 2 in het voordeel van FC Utrecht. 3-1. Gaan we even terug naar Indy. Wij zeiden, VVV blijft het proberen. Ja, maar het komt gewoon klasse tekort. Dat zag je net met McGuire, Die toch een mogelijkheid had. Om zeg maar, vanaf een meter of twintig te kunnen schieten. Richting het doel van Vermeer. Maar dan te lang wachten. En dan wordt de bal weer van zijn voet gelopen. Overigens een aardig moment vlak daarvoor. Niels Fleuren. Die werk. Of Brian Linzer moet ik zeggen. Die lag te rollen op het veld. Want die zou een tik hebben gekregen van Deli Blind. En voelde aan zijn been. Maar op een hele andere plek dan waar hij geraakt werd. Zo zagen wij in de herhaling. En als je 2-0 achter staat, is dat natuurlijk niet slecht. Eh, daarna liep hij trouwens als een kieviet weer achter de bal aan. Maguire kan de bal ingooien, doet dat op invaller Otsu. Eh, speelt de bal terug, maar niet goed, want daar zit eh, eh, Sim de Jong eh, bijna tussen. Speelt de bal wel over de zijlijn en dus mag VVV gaan gooien. Bij, we zitten in de 70ste minuut, dus er moet, wil VVV nog een aardig resultaat halen, snel iets gaan gebeuren. Als de bal richting Linzen gaat, eh, juist genoemd, met Blind. En Blind speelt een uitstekende wedstrijd, heb ik ook al gezegd. Maar hij raakt nu even eh, de bal kwijt aan diezelfde Linzen, die de bal ook weer via... Ja, een tegenstander over de achterlijn speelt. En dus krijgen we een hoekschop voor VVV. Dit zijn van die momenten dat het kan. Vrije trappen en hoekschoppen. We hebben het in het begin van de tweede helft gezien. toen Noor heel dicht bij de gelijkmaker was. en de bal net overkopte. nu dan misschien via de hoekschop vanaf de rechterkant. met rechts genomen door Maguire. Daar komt die bal. richting die tweede paal. Wie kan er koppen? Het is Simbion die de bal wegkomt. En Otso die hem terugbrengt. En daar vangbal voor Kenneth van Meer. En zo is dat gevaar geweken. En blijft Ajax leiden met 2-0 tegen VVV. Daar dus 2-0 in Venlo. Dan bij Twente-Utrecht 1-3. En in de Eerste Divisie Sparta tegen Cambuur nog altijd 0-0. Nothing's ever good enough En die heet Different. We gaan even snel naar Mark Brasser. Over de uitslag van de mannenfinale Pangpaliama. Zeg het maar Mark gewonnen door Erik Pang, net zoals de afgelopen vier jaar. Ja, het verhaal was bij Diggy Valiama die wil graag voor de tiende keer Nederlands kampioen worden. Hij staat nu op negen titels, samen met Rob Ridder. Ja, die tiende titel, daar zit hij steeds tegen aan te hinken. De afgelopen vier jaar lukte het hem dus niet. Verloor die van Erik Pang en ook vandaag in de finale verliest hij van Erik Pang en dus blijft hij weer steken op negen. En is de vraag of Diggy Valiama volgend jaar nog terugkomt om nog een keer te gaan proberen die tiende titel te gaan, gaan pakken. Hij is 34 jaar in de herfst naar de Later nadagen van zijn carrière. Gaat hij nog door? Gaat hij die titel nog uh, ja, proberen te pakken, die tiende titel? Dat is de vraag. 21-19 en 21-9 in het voordeel van Erik Pang. Hij is uh, 31 jaar, nog ietsje jonger. Gaat door tot uh, Rio. Hij heeft nog een paar jaar te gaan. Ja, Dicky Pagliama is dit het einde. Misschien gaat hij nog door. In ieder geval verliest hij de finale van het uh, Nederlands kampioenschap en blijft hij dus een steek op negen titels in het enkelspel. De Nederlandse mannenploegers bij de Wereldbekerwedstrijden Track in Sochi als tweede geëindigd om de aflossing. In de finale, waarin topfavoriet Zuid-Korea ontbrak, bleven de Russen het viertal Niels Kerstholt, Daan Breusma, Freek van der Wart en Shinky Knecht net voor. Dat betekent dat wij er even uitgaan voor het journaal van 4 uur. Maar we gaan nog even naar Ronald van der Geer. Ja, een penalty komt eraan voor FC Twente. Van de Marel maakt Hens. Krijgt een gele kaart van Blom, geen rood. Ja, het was ook geen scoringskans, maar hij maakte wel Hens in het strafschopgebied Spelbederf, staat geel op. Bal uh, wordt weer ja, niet goed getaxeerd door hem. Als Robert Schilder in dat uh, strafstopgebied wordt gevonden. Hij tikt de bal weg met de arm. Blom staat er met de neus bovenop. En nu kan Twente dus uh, weer uh, terugkomen in de wedstrijd. Qua stand op 3-2. Als Tadic tenminste vanaf 11 meter uh, er slaagt om Robby Ruiter uh, te verschalken. Nou, dan komt die bal van Tadic. En ja, 3-2. tot zo. En dan de lijn. op 1.